Vanavond het vijfde deel de Vijand Tegemoet. De treinen hebben omrop in de steek gelaten. En de bus die hem verder naar Chartres zou brengen, is bij de bomaanval op de open landweg onbruikbaar geworden. Met Brigitte, Winfried en Leontientje is hij dan maar gaan lopen. Bij een gebombardeerde auto heeft hij nog een jongetje opgenomen die later Titus bleek te heten. Bij gebrek aan een beter onderdak heeft hij in de schuur van een verlaten boerderij geslapen en is met de moed der wanhoop de volgende morgen maar weer gaan lopen totdat hij twee Engelse militairen ontmoette met een tientons truck van de RAF... die ze naar de Kanaalkust moesten brengen. Na veel gebit en gesmeek mochten ze dan meerijden. In een geëvacueerd plaatsje vonden ze nog een achtergebleven jongen van een jaar of 14, 15... die door twee doodsbenauwde oude mensen, die hun huis niet hadden willen verlaten... met stenen achterna was gegooid. Tja, Rob kon het jong moeilijk aan zijn lot overlaten en was dus wel genoodzaakt om ook hem mee te nemen. Verder ging de rit, totdat de twee militairen niet meer verder konden, want het voor hen liggende dorp Angerville bleek in Duitse handen te zijn. Rob moest met alle kinderen uitstappen en de twee militairen namen de vlucht dwars door de velden. Even later daverde een zware explosie door de lucht. De wagen was vernield. En daar loopt Rob nu met die vijf kinderen recht op de vijand af. Misschien wel zijn gevangenschap tegemoet. Maar wat moet hij anders doen? Hij kan niet meer terug. Onder het lopen probeert hij de jongen die hij het laatst heeft opgepikt... ...aan het praten te krijgen. Ja, luister nou eens, mijn jongen. Je zal nou toch zo langzamerhand wat begrepen hebben dat wij het goed met je mee, hè? Ja, meneer... Nou, juist. En, en, en, en dan moet je me ook eens wat vertellen, want ik, ik weet zelfs je naam nog helemaal niet. Je loopt nog met ons mee en we zorgen een beetje voor je, maar dan mag ik toch ook wel weten hoe je heet, hè? Ja, ik heb Maarten, meneer. Maarten, dus je voornaam is Maarten en je achternaam? Eibe. Eibe, Nee. Hey. Wat is dat voor een, voor, voor een naam, ik bedoel? Ja, he? ik kom uit Nederland. Uit Nederland? Ja. Je bent een Nederlandse jongen? ja. Oh, daarom begrijp ik ook zo langzamerhand wel waarom die, die oude mensen jou dan met een steen hebben gegooid. Die hebben je natuurlijk Nederlands horen spreken en, en die dachten dat het, het Duits was. Want ja, voor mensen die het niet zo goed weten lijkt het wel een klein beetje op elkaar. Hè? Oh, zo maar. Vertel nou eens, uh, uh, woon je in piti Nee, meneer. Uh, ik logeerde bij mijn oom, meneer Rouen. Ja? Maar uh, mijn oom moest op zakenreis en, nou, en toen mocht ik meegaan. Oh, dat was fijn. En, en, ja. zijn jullie zo in Petit Toen kwam en uh, mijn oom moest een dag alleen weg. En toen bleef ik achter. Oh. Oh, ja. ja, oh, hij ging een dag op zakenreizen en liet jou in, in Petit ja, die dag? Ja, ik was helemaal alleen en, en toen gebeurde dit. Ja, ja, toen kwam je oom niet terug natuurlijk. Nee. Je kon niet meer terugkomen. hè? Huh? Nee, Petit is stond natuurlijk helemaal op Zo, dus zo kwam jij daar alleen. Ja, ik begrijp het voorkomen. Ja, ik moest natuurlijk op mijn oom wachten. Het, het hele dorp liep leeg. Ja. Maar hij kwam niet. Nee, nee, nee, nee, natuurlijk. Ja, kijk eens even maar. Of uh, ik jou nou veilig door de Duitse linies terug kan brengen naar Holland, dat weet ik nou niet. Dat kan ik ook niet beloven en ik geloof trouwens ook niet dat je op het ogenblik in Nederland zo veilig zou zitten. Je weet, wij zijn op weg naar Engeland, dus het lijkt me toch het beste dat je verder bij ons blijft en dan... Zal ik proberen je mee te nemen? En als we dan in Engeland zijn, nou ja, dan is er misschien wel een kansje... ...om je ouders op de een of andere manier te waarschuwen, hè? Laten we dat dan maar afspreken. Ja, laten we dat dan maar Nou, en dan is er nog iets, jongen. Eh, je moet nou verder maar omrop, zeggen, hoor. Alle kinderen zeggen omrop, dus niet meer meneer. Ik ben nu ook omrop, Rob van Wette. Ja, dat is goed. Uh... Afgesproken, goed. is Goed. Rob toch? Ja, ik geloof niet dat het een optocht is, hoor. Nee, nee, nee, nee, jongens. Laten we nog maar hier in de buurt blijven, blijf maar bij mij. Want dat zijn natuurlijk Duitsers, er is misschien wel muziek ergens, maar een optocht is het niet. En moeten jullie eens goed naar me luisteren? Jullie moeten vooral geen Engels praten nu hoor, onder elkaar. Nee, want we zijn al in een, in een stadje waar allemaal Duitsers zitten. Tot nu toe hebben we daar geen last van gehad, want, want toen waren we langs de wegen. Maar nu komen we midden tussen de Duitsers, dus denk erom. Jullie moeten vooral geen Engels praten, want je weet, daar hebben de Duitsers zo'n vreselijke ekenland. Dan zouden we in erg grote moeilijkheden kunnen komen. beloven jullie me dat? Ga ja. je proberen, hè? Geen Engels meer praten, hoor. Ik had Engels praten zal van nu af aan de voortdurende angst zijn die Rob achtervolgt. Brigitte en Winfried zijn immers van huis uit Engels, al zijn ze dan min of meer Frans opgevoed. Leontine is een Frans meisje, Tiet is een Frans jongetje en Maarten een Nederlander. En Rob zal zelf moeite genoeg hebben om zijn Engels accent te verdoezelen. Hij voelt zich verre van gerust. Wat moet hij nou doen als hij aangesproken wordt? En zullen de kinderen zich niet verraden? Bij het naderen van de eerste legervoertuigen en tanks tracht hij in ieder geval zo onbevangen mogelijk te doen. zijn er nou allemaal? Texas. Oh, okay. oh, oh, Ja, ja. Hele dingen. veel. En nee, nou, wat groot. Hè? Oh, oh, wat groot. We kunnen bommen uitschrijven. Bommen? Nou, nee, die tanks kunnen bommen uit. Die hebben kanonnen. Kijk maar, Kiro. Kom hm? Nee, we gaan eerst. Eerst gaan we deze kant op. Kom op. Ja. Hoe zouden ze daar eigenlijk in komen? Nou, dat zijn storen. dat kunnen ze in. Dat zul je misschien nog wel zien. We zijn er zoveel. Ik zou vast wel de kans krijgen om te zien hoe ze drinken Ik ja. heb maar een bij me. Ik hier helemaal niet bang te zijn hoor. Er is niks gebeuren. Allemaal goede soldaten hier hier staan. Allemaal. En dan nadert een Unterveldwegel. Hij heeft de laatste woorden gehoord. Het is volkomen juist meneer wat ik u daar hoorde zeggen. Wij Duitsers zijn inderdaad goede soldaten. En we komen nu veldvaart en vrede brengen. Kijk eens, meneer, het is zo dat u een heleboel ellende hebt ondervonden... van alles wat de Engelsen u hier hebben aangedaan. Maar dit is nou spoedig voorbij. Duitsland heeft binnenkort de oorlog gewonnen... en dan kunt u weer met die kinderen naar huis gaan. Ja. Wij willen toch niks liever dan goede vrienden met het Franse volk zijn. Zeg, meneer, vertelt u me eens waar komt u eigenlijk helemaal vandaan met die kinderen... Pitivier? Pitivier, wel, wel, meneer, dat is niet mis. Dan zullen ze wel doodop zijn, hè. En zullen wel veel honger hebben. Weet u wat u nog doen moest? Daar op het plein, ziet u wel? Mm -hmm. Daar is de veldkeuken. Gaat u daar nog met ze naartoe? En laat u ze daarvoor zorgen, hè. En laat u ze wat eten geven. Dat hebben ze hard nodig. Ja, graag. Zeg, meneer, hey, wat is daar met die jongen? Wat heeft die jongen in zijn nek? Wat is er gebeurd? Mm -hmm. Hoe komt dat? Een steen. Ah, een steen. Kom eens hier, jongen. Ja, nou, nou, wees nou maar niet bang, kom eens, kom eens hier, kom eens bij me, hè? Laat nou, eens kijken. Jongen, jongen, jongen, dat ziet er niet mooi uit, meneer. Dat ziet er helemaal niet mooi uit, dat moet u laten verzorgen. Gaat u daar naar het plein, daar bij de veldkeuken, daar is ook het lazaret. Hè? En laat u dat verzorgen, laat u het verbinden, dat is hard nodig. Ja. Gaat u er maar gauw heen, hè? Ja. Meneer, tot ziens. Beste. Ja. Dank u. Dat is een hele geruststelling voorop dat die interveldwebel geen enkele argwaan koesterde. Hij krijgt weer een beetje zelfvertrouwen en loopt rustig deur naar het marktplein. En daar doet een Duitse harmoniekorps plichtmatig zijn best om de zwijgzame burgerbevolking ervan te overtuigen dat de reden tot vreugde is. Rondom het plein, onder de bomen, staan verdekt hele rijen tanks opgesteld. En De soldaten doen hier en daar vergeefse moeite om met de burgers op beurt te komen. Een beetje achteraf ontdekt Rob ook een tent met een rood krast. Daar zal hij dan naar binnen moeten. Voor zijn gevoel is dat het hol van de leeuw. Zo, dan moet je eens naar me luisteren, Leontientje. Ik ga even deze rode kruistent in. Maar dan moet je goed naar me luisteren. Dan moet jij de kinderen allemaal bij elkaar houden. Hoor. Want het is hier verschrikkelijk druk, zoals je ziet. En een heleboel Duitsers. En als er nog een weg zou raken, dan zou ik jullie natuurlijk niet meer terugvinden, hè? Nee. Dus zou jij nou iedereen allemaal goed bij elkaar houden? Ja. Hè? Dat ik straks niemand mis, dan ga ik even naar binnen toe. Dan ga ik eens kijken want daar een rode kruissoldaat is. Die dit jongetje uh, zijn hals kan verbinden, hè? Ja. Frits, niet te ver weg. Zo, kom jij maar hier staan. Titus, kom nou eens hier. Je mag niet te ver. Uh, u bent uh, dokter. Men heeft mij naar u verwezen. Ik heb hier een jongetje dat is uh, gewond geraakt. Dat heeft iets aan zijn nek. en Een van de heren... Die zei dat ik naar u toe kon gaan, dat u het misschien even zou willen bekijken. Ja, ja, dat is in orde. Dat, uh, dat is helemaal niet gek om uh, u dat advies te geven. Zo, laten we eens even kijken. Oh, dat ziet er niet zo best uit, hè? Zeker wat met het nekje gebeurd. Weet u ja. hoe het ontstaan is? Ja, hij uh, heeft een steen in zijn nek gekregen. Ah, ja, ja, of ja natuurlijk niet. iets gebeurd is, weet ik niet, maar iemand heeft met een... Blijkbaar met een steen Ja, ja, ja. Gewoon uh, incident, dus eigenlijk. Niet erg goed verzorgd, zie ik wel. Nou, moet een nee, beetje goeie. uitgewassen worden, een beetje schoongemaakt. Als nou, het haar is ook een beetje vies. Hè? Dat is helemaal een beetje verwaarloosde toestand, zou ik zo zeggen. Oh, maar dat, uh, dat zullen we eens even harder maken. Ja, is uh, even kijken. Uh, dat. Uh, ja, ik zou zeggen. Uh, komt u over een uurtje nog even terug... ...dan zullen wij het jongetje even keurig voor u behandelen... ...en uh, schoonmaken en zo... ...dat hij weer helemaal fris en blij... ...en dat je weer kan zien dat het een goed, gezond, blond jongetje is. He? Ja, ja, uh, uh, terugkomen... <hè>, ...ik heb niet zo heel veel tijd, weet u, ik moet weer verder... ...maar is het noodzakelijk dat u het jongetje zo... Ja, ik zou het, het uit... erg plezierig vinden als u over een uur terugkwam. Ja, ja, natuurlijk, ja. Nou ja, dan is het in orde... Nou, Marten, blijf jij dan maar hier, hè. Dan uh, komt om Rob straks weer bij je terug. Die meneer die gaat voor je zorgen. Dus dat komt dan allemaal wel in orde. Tot straks, Marten. Ik dank u. Bij voorbaat. Rob vraagt maar niet verder meer. Maar ze hebben toch geen uur nodig om een pleister op een vond te doen. Wat zit daarachter? Met een hoogst onbehagelijk gevoel begint hij de tijd te doden... door met de kinderen wat rond te kijken... Het is en blijft hier een wespennest. Eén verkeerd woord van hem of van de kinderen en ze zijn erbij. Hij komt door een smal straatje langs een winkeltje. En daar schiet hem te binnen dat Brigitte best nog een ander broekje kon gebruiken... en dat zullen ze hier toch wel hebben. Hij laat de kinderen buiten staan en gaat alleen naar binnen. Maar komt tot zijn grote schrik naast een Duitse soldaat te staan die inkopen doet. De winkel weer uitgaan zou hem verdacht maken. Dus hij wacht maar rustig af tot hij aan de buurt is. Bij, versje, broekje, bruin. Ook Nog Een ogenblik. In maat bij, versje. Uitstekend. Kijk, je vindt dat dat wel ongeveer de maat zal zijn. Sterk. Ijzersterk, o, meneer. Goed. Ja. Kousjes bij, broekje. Ook bruin? Ja, bruin. O, kousjes. O, hoeveel? Hoeveel dit kost ja, ik zal ik eens even kijken. Dat wordt dan een geel vest. Een br broekje. Een paar bruine wollen kousjes. Dat wordt dan bij elkaar. 120 frank. 120 frank. Zo. En wat doet u nu? Naam en lege nummer. Alsjeblieft. Op dit briefje kunt u geld krijgen bij artscommandant. Geeft u mij... Ja, maar meneer, daar Best heb je... ik niets mee te maken. Goed je wordt uitsluitend constant betaald. Stil! Mens, wij zijn geen dieven. Wij komen brengen welvaart hier. Zo, Trouwens. klaar. Neemt u me niet kwalijk, mooie welvaartpapiertjes. Mijn man zal allemaal voor gek verklaren als hij thuis komt. Uw man? Riep... Waar is ja. uw man? Mijn man? Uw man toch niet toevallig? Jood? Nee, mijn man, man is op zijn werk. Moet ik militaire politie halen? Nee, maar uh, u, u begrijpt me niet. Ik begrijp u uh... goed. Hou weer zijn. Ik wil zien... En ik met papiertjes blijven zitten, Nou dan meneer, wat zegt u daar nou van? Dat is toch een topper, dus iedereen met papiertjes betaalt, kan ik van een papierwinkel ja, beginnen. Nou ja, ik zou me er maar niet nerveus over maken als ik u was. Misschien krijgt u werkelijk uw geld bij de toe. Het schijnt zo de methode te zijn om niet contant te betalen. Mooie methode. Ja, het heeft ook geen zin of u zich er tegen verzet, want dan krijgt u moeilijkheden, en uw man misschien erbij, dus ik zal me maar rustig houden als ik u was. Ja. Ik wou graag een, een, een broekje hebben, dat wil zeggen, dus een onderbroekje voor een meisje, hè? een meisje oh, yes. van vier jaar. Juist, nog een blikje. Alsjeblieft. Dank je. Als ik u zo hoor spreken, neemt u me niet kwalijk. Maar bent u soms ook een Duitser? Ik Duitser? dan nee, hoe komt u daarbij? Hoe gaat u dat in uw hoofd? Hè? Nou, ik weet het Waarom niet Waarom zou ik waar? Duitser zijn? U, u spraakt zo. Oh, ja, ja. Ook niet ik Frans. Nee, ik ben geen Fransman. Dat uh, hoort u natuurlijk wel. Nee, ik, uh, ik ben Noor. Oh, ja, juist. en u weet, Noor hebben ook nogal wat van de Duitsers te leiden. Ja, nee, dus dat zal wel. Toch? Wat dat betreft kunt u openhartig tegen me zijn. Hè? Oh, ja. Kijk, het ja. is zo goed, meneer. Ja, ach, dat zal wel goed zijn. Veel verstand heb ik er als man natuurlijk Nee, maar van u meneer. kunt er wel van een aan, hoor. Ja. Ik weet het wel zo'n beetje. Goed, ja. Alsjeblieft, meneer. Nou, anders heb ik niets nodig. Nee, nee, nee de niet. rest heeft ze wel. Ik kwam alleen dit nog tekort kort. Zo. En ik betaal uw contant, hoor. Je oh, gelukkig maar. van mij geen papiertjes. En tegen Zessen... Het lijkt een eeuwigheid eer dat de uur om is... gaat hij met de kinderen terug naar het marktplein. Hij laat ze daar achter en gaat naar de hospitaaltent om Maarten op te halen. Ja, goed, dat mag ik zo direct te worden. Ah, bent u er weer? Prachtig. Ja, eh, ja. uh, hm. breng dat kleine jongetje even binnen. Zo? Nee, maar... Kijk maar. eens aan. Dat had u niet gedacht, hè? Nee. Veel Waar de broek. Buur de kousen. Ja. He? Ja. Rijn geknipt, Het was goed in het bad gestopt, hè? Hm. Eenmaal fris en... ...opgeklapt zo te zien. Ik He? Ja, dat Nee, dat uh, hadden we wel gedacht. Hè? Ja, als we iets doen, dan doen we die dingen nogal grondig. Hm. Weet u? Ja. ja hè? Je ziet nou echt dat het een gewone gezonde jongen is. Nou, de wond hebben we eventjes eventjes schoongemaakt. Ik heb er een uh, trekpleister op gedaan. en Het is nu een kwestie van een paar dagen. En dan hoeft u hier echt niet meer om te kijken. Dan gewoon een beetje losweken met een beetje warm water. En dan is het uh, verder goed. He? Hm. Zo. Nou, ik ben blij dat ik hem nu weer gaaf. Kan afleveren. Ja, hè? ik ben u uh, zeer dankbaar, natuurlijk, voor uw goede zorgen. U hebt hem zelfs helemaal aangekleed. Het is werkelijk uh, buitengewoon. Ach, dat, uh, het heeft helemaal niets te betekenen. Uh, ja, het uh, is misschien een hele gekke vraag, maar uh, is dit een uh, zoontje van u, dit kind? Uh, nee, nee, dokter, nee. Het is geen zoontje van mij. Ik heb hem. Uh, onderweg heb ik hem opgepikt. Hij was alleen helemaal. En toen heb ik hem verder onder mijn hoede genomen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Het is dus eigenlijk een soort. Uh, een Ja, zou ja, ik bijna zeggen. zo bijna geworden, hè. Ja, ja. Ja, Luc, u zo spreken U komt blijkbaar niet uit deze streek, is het waar uh, Nee, nee, dokter, nee. Ik kom niet uit deze streek. Ik... Uh ik uh, kom meer uit, um, uit het zuiden van Frankrijk. Ah, ja, ja, ja, ja uh, bij ongeveer? De uh, uh. kant van uh, Toulouse, zo, de, de buurt van Carcassonne, ik weet niet of, of u dat kent. Maar ja, ja, ja, ja, kant, ja uh, zeker. Daar uh, is het accent natuurlijk een beetje anders dan hier, hè. Ja, ja, dat uh, Frankrijk zit vol wonderlijk accenten, zoals ja, natuurlijk eigenlijk dat, dat, ieder land de taal en volkseigenen, zo'n een provincie is altijd even te handhaven. ja. ja, ja. Nou ja, ik zou zeggen, maakt u geen zorgen. Het is toch een kwestie van een paar weken. En dan is de zaak hier in Europa klaar. Dan zijn Engelsen weg. En mm. dan kunnen we hier met de totale opbouw van het nieuwe Europa beginnen. Yes. En dan zult u ook weer rustig naar huis kunnen gaan. Mm. En laten we hopen, meewerken aan de bal van het nieuwe Europa. Ja, ja. Ik, uh, ik dank u zeer, dokter. Oh, Nee, bent u helemaal geen verschuldigd. Dank bent u verschuldigd. aan de vuren, zoals wij het allemaal zeggen. Ja, ja. Zo. Het beste. Dank hè. Dat ziet, Ga je mee, uh, Maarten. Nogmaals bedankt. dan heer. Een pak van zijn hart dat het zonder kleerscheuren is afgelopen. Hij kan er nog niet over uit dat Maarten de kleren heeft aangekregen... die door die Duitse soldaat in dat winkeltje op zo'n elegante manier waren gekocht. Maar het staat hem uitstekend. Zo jongens, daar ben ik weer. Ja. Nou kijk eens, wat hebben ze die er mooi opgeknapt, hè? Allemaal nieuwe kleren, allemaal... Oh, het is enorm, het is enorm, je ziet er geweldig uit, hè Maarten. Nou, dan gaan we maar weer verder. Zo, zullen we zitten? Prezitie? hij? Winfried, hè? niet hè? En ik had hem zo gezegd, jullie moesten hier bij elkaar blijven. Waar is Winfried dan? Ik moet eens naar de tanks kijken, deze kijken. Naar de tanks kijken, is hij nog helemaal. Dat is de tanks. Dan gaan we zoeken naar Winfried, jongens. Want we moeten hem hebben, we moeten gauw weer op stap. Kom maar, Kom maar Gaan we? gaan we de tanks langs, gaan we kijken in welke kopie is. Ja, maar we hebben jullie al helemaal niet gezien welke kant je is op. Nee, Het kost ons zo veel tijd, weet je, en we kunnen de grootste moeilijkheden krijgen met die dat. Oké, kijk, er staat hier wel evenin. Hij net de kop eruit. Ja, natuurlijk, ja. Maar wat nou? Ja, ik durf niet te gaan roepen, want ik ben bang dat te datus Zal ik dat? Ja, ik durf niet gaan. Ja, Nee, laat Leontientje gaan. Weet je wat je dan noemt, Leontientje? Dan moet je vragen of hij geen honger heeft. En, en hij zal wel langzamerhand honger hebben, want het is etenstijd. En als hij dan honger heeft, dan komt hij vanzelf wel. En, en dan merken ze niet dat ik er ben, hè? Dus Leontientje, ga maar open. Dan wachten wij hier en jullie heel stil zijn hoor. En hij hoort zich er Want anders zal we haar vanzelf. Ga maar halen, Leontientje. En weg is dat handige ding. Op haar verzoek wordt Winfried door een soldaat uit de tank neergelaten. En dan stapt hij trots aan de hand van Leontien naar om op toe. Oh, Alhof, is Winfried. Nou, oh, nou. ik ben in een tank geweest. Waarom ben jij weggelopen toen ik gezegd had dat je niet mocht weglopen? Jij bent naar die soldaat in die tank gegaan, hè? Nou, het is mooi hoor. Ik vind het gewoon schande. We hebben hier op jou moeten wachten. En we waren vreselijk ongerust en we moesten alle tanks binnen langs. En dan ben jij bij die Duitse soldaat in een tank gegaan. Je weet heel goed dat je dat niet mag, Winfried. Nou, gelukkig dat je er bent, dan moet je die eigenlijk Soldaten hier roepen en oh. riep mij. Oh ja, en toen? En toen mocht ik even komen kijken. Oh, oh. Nou, en vertel dan maar eens, wat heb je dan nou gezien en wat is er gebeurd? En knopjes. En die is daarvoor, en die is daarvoor. En die is voor het kanon. Oh, en dan dat dan is ik. weer voor de luidspreker. Luidspreker? Hebben ze dan een luidspreker ook? We hebben allemaal een luidspreker. Er staat er eentje voorin en die heeft zo'n luidspreker. En die heeft daar, en dan kunnen ze naar de andere praten. Waarom? Vanwege het lawaai van de tank zeker hè? Anders was ze elkaar niet hè? Er was een knopje om te draaien. Ja, ja. En een knopje om de te koop van de auto's. Ik kan een sloot rijden en ik kan er ook weer uitkomen. Ja, ja. En ik kan huis omverrijden. Helemaal plat. Niet, hè? En toen moest we weten. Oh ja, toen echt, ja natuurlijk. Toen heb ik je laten roepen. En ik durfde niet in die buitenzondheid te Toen heb ik je er wel een keer laten roepen misschien dat Leontienkje wel bij de Duitsers weg krijgt. Ja, dat ja, staat ervoor. Ze merken dat, dat ik hij als man ben, dan nemen ze hem misschien wel gevangen. En nu moet er dan maar vlug gegeten worden. Als ze eten, praten ze niet, denkt om op. De veldkeuken is dichtbij. Zo jongens, gaan jullie hier maar op de bank zitten? Misschien krijgen we hier ook al wat te eten. Kijk eens, die mensen daar zitten hier allemaal te eten. De Duitsers, die schijnen hier een beetje te zorgen voor voedsel. Dus uh, gaan we allemaal zitten, dan zullen wij direct ook wat krijgen. Ik heb best trek gekregen. Ja, dat geloof ik. Ik ook om jullie erbij te Ja, Ik ja. heb ook wel een beetje. Ah, daar komt er al iemand aan. Kijk eens even. Dankje. Dank je. Voorzicht, huis. Mooi. Nou, kijk eens Lieten. aan jongens. Goed zo. Oppas, wel, bedankt. Het is gloeiend heet. Wat heet onderop. Ja, Oeh. het is heel heet, maar dat is eigenlijk wel lekker en een beetje warm eten. Mm, lekker. lekker. Lekker. Ja. Pas op, jong. Regret je het lekker? Ja, hem niet werken. vallen, regie, laat hem niet vallen hoor. Dan ga je alle soep over je kleertjes en we hebben geen, geen reservekleren kleren meer bij ons. Nou, ik kan niet zo vlug eten. Nee, zo lukt moet ik het niet eten. Maar ik zou het toch wel erg prettig vinden als jullie een klein beetje het ja, maken ja. hoor. Een heel klein ik beetje. Ik moet ook drinken? Ja, ja, ja. Ik ben, ik ben al bezig. Ik ben al bezig. Ik ben al bezig. Maar ik moet jullie eerst even vertellen dat je moet. Ik bedoel, niet te, te lang teuten en te langzanken, want we moeten hier zo gauw mogelijk weg. We moeten tenslotte toch nog zorgen dat we vannacht nog onderdak krijgen. Hè. We kunnen hier toch moeilijk op straat blijven slapen. Nou, daar gaan we naar jongens 1, 2, 3, soepeten. Ja, Rob heeft nog maar één gedachte. Weg uit deze plaats die stikt van de Duitse soldaten. Over een paar uur gaat de zon pas onder, dus ze kunnen nog een heel eind uit de buurt komen. Ze stappen op en trekken ongehinderd westwaarts. Gelukkig vinden ze twee uur later een gastvrij onderdak op een boerderij. ...waar op de hooizolder mogen slapen. En ditmaal is het een echte hooizolder met hooi. Dat is fijn. Lekker warm, hè? Doe er allemaal overheen. Allemaal liggen. Ik zal wel even allemaal overheen. Kom jij bij mij liggen. Ga maar hier voor liggen. Nee, laat Je Ja, dat schrikt lekker, hè? Het hooi. Kom maar. Zo. Zo. Kijken je voeten er goed onder? Dat is lekker warm, hè? Maar het schrikt een beetje. Nou, ga dan maar lekker liggen. Hé, hè? Ik moet zo lekker op. Ik... Zo. Ik een beetje hongen, Nee, dit is ook weg. Dit is ook lekker. Zit, zit niks meer in je Zo, nou, maar dat is beter, helemaal Dan op die bo boerderij. Nou. Kijk eens, ze liggen er helemaal in. Helemaal de het. <laughs> nou, dat is heerlijk, hè? hè? En dan zal je eens zien hoe lekker of dat slaapt in het hooi. Wacht even, ik doe zo. Ja, kom, Brigitte is, is er helemaal weg. Die zijn ja, helemaal... die slaapt al weg. Nou, en dat is zo die lekker op? warm, jongens. En dat slaapt zo lekker. Nou... Yeah. Weten jullie zo. nog wel de vorige keer dat er niemand was en dat we op die kale planken gelegen hebben? Nou, dat was niks lekkers. Nee. nee. Nee, hoor. Nee, dit was. is goed. Jongen, jongen. Dit, dit is goed. Is goed. Ja, dit is nou, goed. Hoi zo. Hoi zo. Ja. Nou, wat rustig, kinderen. Ja. Nou, slaap lekker lekker, stil maar, hoor. Nou, stil en niet meer praten. Allemaal lekker te slapen, zo. Hoe ook eens proberen te slapen. Ja. Legion, eh, ja, goed, je. Ik, ik leg, jongens. ja, ik ga ook ja, Ik ga ook slapen. Ik lig lekker. Maken? Goed Niet zo goed. Nee. Nee. Zo mag ik het doen. Nee. Ja. Nou, niet ja, meer praten. Ja, ja. Je benen roepen tot ja. onder? Ja. Fijn. Gaat waar mama dan. Dag, kom op. Dag, wat rust het morgen op? Dat oh, jongens, laat maar lekker even rusten Leon tientje. Wim, Fritz. Ja, Rikje. Het is allemaal Goed zo. Het duurt niet lang. Of de kinderen slapen. Rob blijft wakker. Wat een wonder. Hij heeft zorgen. Dit is, zat ik bij de zusters willen achterlaten. Maar bij welke zusters? De plaatsjes waar we doorkwamen, waren geëvacueerd, evacueerd. Dus Zitten ze er niet van gekomen? Ja. En nu Maarten er ook nog bij. Waar moet hij met die kinderen naartoe? Waar moet hij met al die kinderen naartoe? Als hij het land niet uitkomt. Kent ik maar iemand waarmee ik eens vertrouwelijk kon praten? Je moet het nou allemaal alleen uitvechten. Ja, vertrouwelijk praten. Hier iemand in de buurt. In Chartres. Huh. Meisje dat met John in Sidoton was, kwam geloof ik uit Chartres. Hoe heette die familie ook weer? Roger. Rougeon? Rougeron? Rougeron? Ja, dat was het. Dat waren buitengewoon sympathieke mensen. Maar de man was kolonel in het leger. Zou je wel thuis zijn of? Misschien is hij wel ergens aan het front? Zouden ze dan nog wonen? Ik weet het adres niet eens. Misschien het telefoonboek raadplegen? Als ik het adres vind... dan zouden ze me misschien op de een of andere manier kunnen helpen. Maar Chartres is nog ver weg. Wel 35 kilometer. Ja. Hoe kom ik in Chartres? Het hele eind nog lopen. Kon ik maar aan een vervoermiddel komen. En al tobbend... Slaapt hij in. En zo komt het dat Brigitte, de kleinste, eerder wakker is dan hij. Wat is wakker. Ja. Eh, wat hé? Waar is he? wakker. Goed. Ha. Ah, Ach ja, natuurlijk. hij? Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? zijn is hij? Waar is hij? Waar is wakker jongens? Ja, ik heb oh, nog geslapen. Ja, lekker slapen, goed. Wat lekker, Kom, je Heerlijk, he? Heerlijk. Kom maar, Nou, heb jij lekker geslapen? Ja. Oh, je zit vol met hooi, zeg. Kijk nou toch eens. Staan jullie op, allemaal? Ja. Ik ben al beneden. Kom maar. Kom maar gids, ik haal u wel vast. Ja, kom maar. Kom. Gaan we van de glijbaan. Kom maar. Van de glijbaan. Hé, niet! Ik kan het zelf. Bom. Ik glij ook oh, zelf. Van de glijbaan. Brrr. Brrr. Zo. Laten we we nou de trap weer af en naar de bom toe, jongens. Zicht hebben die trap achter de voor hoor Naar de bom. Achter de wachten. Nee, nee, ik kan het zelf hoor. Goed zo, goed zo. Wacht eens voor. Wacht maar even, wacht maar Waar is de licht? Is hij weer licht? Ja, je hebt weer licht hè. Nee, Hé, je moet je een beetje afklappen, jongens, afklappen. Kom nee, nou, maar even aan kijken. Je bent nog helemaal onder het stroom. Oh, oh mijn is het. Die gaan we even zoeken. Die gaan we zoeken. Zo, Zo. hier moet. Zie je de pom? Wacht even jongens. Ja, ik kom dan. Ja, hier is de pomp. Hier is de pomp. Oh, kijk, je moet een varkens op. Kijk eens even. Oh. Kijk eens. 1, 2, 3, 4, 5 wurgetjes. En een paar En daar nog meer wiggetjes. Johan, kijk, oh, dat, dat zijn even. leukjes. Dat zijn leukjes, hè? En, en hier, hier, kijk eens, even. Kijk eens, een heel groot varken met 1, 2, 3, 4, 10 biggetjes. Oh. oh, we maken gewoon zeker gehouden. Drinken. Dat gaat drinken, weg, want was je jongen. Jongens, wie gaat er mee ja, naar boom? Kom kom. Kom. Ja, die gaat u. Ja, niet te verlachen. Nou, steek je niet kop onder. Was er Oh, is het allemaal ja. Veel schoon dat Ja. Snel schoon. Goed zo. Ja, leonkindje. Ja, maar... je de... ook even. Ja, Brigitte ook even. Ja. Jullie ja. ja, komen ook aan de beurt, jongen. Niet meer, niet meer. Tom, tot, tot, niet meer, niet meer, niet meer. Water genoeg. ik heb contact. Is daar toch contact? Die dat heeft toch een vark zeug. neus. Ja. <laughs> Doe maar, kom. Zo, lekker water. Lekker water, hè? Ja, ja. Me ook ook drogen. Ja, nou, drogen. Ja, Doe ik ja, maar zo, drogen. We zijn er niet bij, mooi, jongens. jongen. zo. Even afslaan. Zo, klaar. Hé, dan hey, zijn we al een nee, beetje nee, droog geworden. Gaan jullie mee? Hé, gaan we eens kijken of er nog wat eten is. Misschien heeft de boerin nog wat voor ons. Kom maar, gaan we eens kijken. Oh, Kijk. Oh, wat kunnen eten? Voorzichtig. Voorzichtig. Oh, de stenen, hoor. Op de stenen lopen. Ja. zijn jullie allemaal mee? Kom. Voorzichtig. Gaan we gaan ja, wat, wat zeg je? Waar gaan we Ja. Het? Oh, we gaan lekker eten, hè? Ja, we gaan lekker eten. Lekker. Ik zou wel lekker. Nog willen weten wat we konden krijgen. Ja. Zullen er wel botertjes en hammetjes zijn? Ja, misschien wel. We hebben nog niks gegeten, jongen. Ja, ik heb wel honger, hoor. Ik ook wel. Ze krijgen inderdaad wat te eten. En tot zijn verbazing hoort erop dat er zo waar nog een stoomtram rijdt in de richting Chartres. Dat is een uitkomst. Een half uur later zit hij in het voorhistorische geval en komt met de kinderschaar in Chartres aan. In een telefoonboek vindt hij het adres van de familie Rougeron en hij gaat erop af, zei het met een bezwaard gemoed. Als ze hem willen ontvangen, is het wel een hele invasie. Maar goed, hij gaat er toch maar op af. En hij moet twee trappen op, want ze wonen op de tweede verdieping. We moeten hier naar boven, geloof niet Rougeron, dat klopt. Dus ze wonen er nog wel. Nou, dan zal ik hier maar eens bellen. Eens kijken of ze thuis zijn. Rustig jongens, rustig. Ah, uh, mademoiselle Nicole Rougeron. Ja, monsieur, dat ben ik. Tja, u herkent mij niet, zie ik. Mijn naam is Houwer. Ik heb u eens ontmoet in Sidoton Ah, Met nee, John. Tuurlijk, monsieur. Komt u binnen? Nou, ik uh, wilde eigenlijk graag uw vader spreken. Is uw vader thuis? Nee, monsieur. Nee, en is gewoon er dan niet? Papa is drie maanden geleden vertrokken naar Metz. We hebben al die tijd niets meer van hem gehoord. Vrees het ergste, monsieur. Ja, dat kon ik natuurlijk niet vermoeden. Neemt u me dan niet kwalijk dat ik u store. Oh, dan. Uh, allerminst, monsieur, komt u binnen? Nou, dat heeft dan eigenlijk weinig zin, hè. Ik, ik had namelijk graag even een paar dingen met de kolonaal willen bespreken. Maar... Ja, maar, monsieur, ja. misschien kunt u met mij bepraten wat u tegen vader had willen zeggen. Ja, ja, misschien, maar het binnenkomen is nog niet zo eenvoudig, want uh, u ziet hier achter, maar hey, ik ben hier met vijf kinderen, dus dan komen we wel met een hele stoet bij u binnen. Monsieur, ze, zijn dat... Uw kind. Nee, nee, nee, allicht niet. Uh, nee, het is een heel lang verhaal, dat kan ik u niet zo gauw vertellen. Maar ik heb deze kinderen heb ik onderweg opgepikt en die zijn er mijn zorgen toe Oh, maar, monsieur, en... dat is toch een reden te meer om binnen te komen. Ze zien er zo, zo moe uit en ze moeten nodig een beetje opgeknapt worden. Komt u binnen, Sturzet monsieur? Dus nou, het u niet? Natuurlijk niet. Nou, zit u niet, sturk, oh, al Nou, we mogen naar binnen, dus ga maar mee, jongens. Maar nee. rustig hoor, rustig. Niet, niet veel erbij maken. Hoor. Niet zoveel erbij als hè? Nee, want we zijn niet de bottenbedrevene mensen, hè? Kalm maar op. Ja, komen jullie goed? Ja. Mooi. Nou, daar zijn we dan met z'n allen. Met deze stoet is dan de kamer meteen helemaal vol. Ze vinden een gul onthaal bij Nicole en haar moeder... wanneer omrop de ingewikkelde situatie min of meer heeft uitgelegd. Er wordt een geïmproviseerde maaltijd klaargemaakt... en dan volgt er een roezige middag... waarin de toebereidselen worden getroffen om de hele schaar deze nacht onder te kunnen brengen. En als dan alle kinderen s'avonds onder de dekens liggen, komt het uur waarin Rob, Nicole en haar moeder verdere plannen onder het oog moeten zien. Ja, het is werkelijk een verademing om hier weer eens in een huis te zitten. Mm -hmm. Naar de zwerftocht en het slapen op hooizolders, zolders en dergelijke. Ik ben u buitengewoon dankbaar voor de gastvrijheid die oh, ja. u ons betoond. Ik spreekt er vanzelf. Ja, maar... Oh. Het telt toch dubbel voor ons, als vindt u dan dat het vanzelf spreekt? Want de dagen zijn zo ontzettend moeilijk geweest, dat begrijp ja, je natuurlijk wel. Ja, toch. Maar ik vraag me nu natuurlijk wel af, wat nu, hè? Ja, Gelooft u ook niet, maar het beste zal zijn als, als meneer Hoort probeert met de kinderen naar Zwitserland te komen. Dat lijkt me toch werkelijk het veiligste. Het ja. ja. Nou, de grens is toch dicht? Er is ja. toch niemand meer in? Die is toch afgesloten, dacht ik, hè? Ja, ja, madame Rougeau, ik heb die hele tocht nu gemaakt van die kant naar uh, hier. En om dat nou nog eens terug te doen, ik heb de wegen gezien... en ik geloof toch ook dat de, de Duitsers het al aan het insluiten zijn. Dus het lijkt me toch wel uitgesloten. Ik geloof dat Spanje veel meer mogelijkheden zijn. Dan laten ze je veel meer onbekommerd. Ja, ja, de zuidelijke weg naar Spanje is misschien nog wel een beetje vrij... maar de vraag is toch ook of... Of, of de Duitsers, als ze omtrekkende bewegingen maken, me niet voor zullen, zullen lijkt komen. Nee, ik niet verstandig, mama. Nee, verre, nee. ontzettend verre. Ja, ja, het is ontzettend ja. verre. Je nou, kunt toch ook moeilijk hier blijven? Hè? Nee, dat gaat nou helemaal niet. Ik, ik, moet, ik moet iets doen. Hè? Richting Zwitserland niet, richting Spanje niet. Ja. Het lijkt me het beste dat u echt verder gaat op de ingeslagen weg. Dat u probeert de kust te bereiken. Ja, dat lijkt mij toch eigenlijk ook. Vindt u ook niet, madame? Ja, hoe staat het met uw papieren? Heeft u papieren? Nee, ja, ik heb En de kinderen? Kinderen willen helemaal geen papieren en ik heb oh. natuurlijk een Engels paspoort en anders niets, en dat moet ik helemaal niet nee, laten zien, nee, want dan ben nee, ik nog verder Nee, dat is ontzettend gevaarlijk. Ja, nee, papieren hebben we niet, dus we zullen zo weinig mogelijk contact natuurlijk met de Duitsers moeten nee. maken. Ik heb een ander idee. Wat dan? Als we nou eens proberen de hulp in te roepen van de vissers. Wiet waar, nou Jean-Henri? Uit Konken. Die kennen, kennen we toch goed, ja. Ja, dat, dat. we dat nou eens zo. man was een echte visser. We gingen met, met hart en ziel, we gingen altijd elke zomer er naartoe. Oh ja? Ja, ja. En daar kennen we iedereen. De genre, die, die, die doet alles. In de kwestie, als hij al niet aan de overkant zit, hè? Ja, het ja, ja. is een heel nieuw gezichtspunt natuurlijk. Hè. Ja, is, maar? Ik, het is nog wel een heel eind ook. Het is zeker nog een 300 kilometer voordat ik in, in, aan de Bretonse kust ben, in Brest. Dus. Maar ja goed, als, als u daar contacten hebt, dan zou het uh, natuurlijk wat te proberen zijn. En die gaan door het vuur voor ons. Is het eigenlijk? Ja, ja, buitengewoon. Dan wil ik absoluut met u meegaan. U met niet. mij meegaan? Ja. Nee, nee maar dat... Nee, nee, ja, maar dat, dat heeft een heleboel voordelen. Ten eerste, ik spreek de taal. Ja. Ik zou niet hoeven te horen dat u Engelsman bent. Nee, natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. U zou het wel dan kunnen doen. Het is hoe... Of... Maar het moet, moet u nou op... alleen met al die kinderen. U, u heeft een vrouw nodig op zo'n tocht. Ja, ja. ja maar, je, maar mama, Nicole... Vindt ik... u het, ook niet. het is ontslagelijk ja, aantrekkelijk, maar... Het is toch wel... Zo ver aan een vrouw alleen, dan moet ze toch weer alleen terug. Ja, dat is Is dat ook. nou echt nodig... Nicole, Ja, het is nodig en het heeft ook nog een andere reden. Ik doe het natuurlijk om u en de kinderen te helpen, maar ook ja, te willen van een vriendschap. Ja, ik... U weet het niet, meneer Hoort, maar John en ik waren niet alleen zomaar oppervlakkige kennissen. We waren veel meer dan dat. Ach, ja, dat wist ik inderdaad niet. Ja, ik, ik, ik waardeer uw aanbod natuurlijk buitengewoon, meneuze Nicole. Maar ik geloof toch wel dat ik het met uw moeder eens ben. De weg met ons zal al moeilijk genoeg zijn voor we aan de kust zijn. Maar dan krijgt u nog de weg ja. alleen terug. Ja, maar dit Hoe is toch wel een hele, hele begrijpelijke reden dat ze met u mee wil. Dat ze dat ja, voor dit, u wil doen. En voor de nou... kinderen, dat begrijp ik toch wel. Maar kom godsnaam terug. Natuurlijk, mama. Ga een steek niet over, want nee, nee, maar... je begrijpt met, met papa dat. Het is natuurlijk toch moeilijk hè? om alleen te zijn. Ik begrijp het volkomen, maar daarmee hoeft ze ook niet ongerust te maken. Ik zal het nooit goed vinden dat, dat Mademoiselle en Nicole mee zou oversteken naar Engeland. Ik zou natuurlijk zorgen dat ze weer naar u terugkeerde. Dat zou ze zelf natuurlijk ook willen. Maar u maar... vindt het goed dat ik meegaat tot kerst. Ja, heb... ja, ja. U zal zo'n goede hulp aan de hebben. Oh, daar twijfel ik geen seconde aan. Het zal een verademing zijn om en ja. wat gezelschap voor mij te en hebben. En voor de kinderen is ja, het ook. Ja, voor de kinderen. En het is voor mij natuurlijk ook allemaal niet zo makkelijk geweest... om, om niet eens te kunnen uitspreken en niet eens contact en voelen te kunnen houden. En, en te kunnen overleggen, dat wordt natuurlijk dan allemaal totaal anders. Dus nee. als het mogelijk zou zijn, ja, dan is het natuurlijk iets, iets geweldigs. Uh, u hebt er geen bezwaar tegen, hoor ik, uh, nee. madame Rougeron. En... Dan heeft u toch de meeste kans om uw doel te bereiken. Ja, nou, ik om. vind dit aanbod werkelijk, ik vind het werkelijk fantastisch. Ik, en als u het, zoals u het doet, kan ik haast niet anders dan het accepteren. Nu deze belangrijke beslissing eenmaal gevallen is... Zijn er nog heel wat details te regelen? De vrouwen worden kritisch op het min of meer nog steeds gespanjeerde uiterlijk van Rob in zijn Engelse kledij. Ze zullen morgenochtend de oude vakantieuitrusting van de kolonel uit de kast halen om tot een soort vermomming te komen. En dan gaan ze slapen. En dit is dan de eerste keer dat Rob zonder al te grote zorgen inslaapt. Rob heeft de volgende ochtend wel enige moeite om de volgens hem afzichtelijke kleding aan te trekken. Maar Nicole vindt de metamorfose prachtig. Oh, monsieur mm. U ziet er prachtig uit. Fantastisch. Mm. No, het is maar wat u prachtig noemt. Het is noodzakelijk, maar ik voel me er nog helemaal niet zo prettig in. Dat afschuwelijke lichtpaarse overhemd. Heeft uw vader dat nog heus gedragen? <laughs> Ons, dan nou, dan, dan moet u eens niet. naar mij kijken. Moet ja. u mijn zwarte jurk? Nou, zwarte en de kousen? Ja. En mijn schoenen? Nou, helemaal die... afgetrapt. Nou, ja, dat is waar natuurlijk. Dat maar is het is waar. heus het beste zo hoor. Ja, en, en dat boertje van me, dat, dat, dat, dat zit ook erg nauw. Erg <laughs> nou, en ik vind het verschrikkelijk lelijk. Maar nou ja, goed, zou ik ja. zeggen, helemaal aan de bedoeling, zo zullen we helemaal niet opvallen. Nee, dat is waar, dat is waar. Maar één ding moet u wel denken hoor, u mag u niet meer zo goed scheren als vanmorgen. Oh, nou dan zal ik mijn berg maar laten staan verder. Zo, daar ben ik. Ik ben nog even naar de markt geweest, heb ik het een en ander gekocht voor ah, de rennen. reis. Een beetje etenswaren en zo. En dan ben ik naar het station geweest en ik heb uitgevonden dat er treinen gaan naar Rennes. Naar Rennes? Ja, dus dat is allemaal ah. prachtig. Er staat alleen maar een Duitse soldaat, verder ja. niemand en... Uh, die vraagt waar je naartoe gaat, maar die vraagt je geen papieren. Dus dat... Helemaal niet ja, naar papieren? Ja, ja, dat is, het, is ontzettend belangrijk. En is halverwege de kust. Ja. Maar uh, nu kom ik hier, dus vlak bij het huis. En er wordt mijn papier in mijn handen gedrukt. Ja. En overal bij hopen worden ze verdeeld. Ja. Leest is... u maar eens. Heb u dat hier? Ja. Geef u de Duitse Stad uit? Ja. Kennelijk. Burgers van de Republiek. Het verraderlijke...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 ...is het zijn plicht om bij de politie aan te geven... ...of bij de dichtbijzijnde Duitse soldaat. Dit is een eenvoudige opdracht die iedereen kan vervullen. Daarmee dienen wij slechts de vrijheid... ...en de vrede in ons dierbaar vaderland. Vive la France. Hm. Ja, dat is niet zo heel mooi, hè. En dan mijn Engels ons accent... Het is natuurlijk Engels weer een intimidatiepoging. Ja, natuurlijk. Maar er zijn ja. natuurlijk Fransen... ...die aan deze roepstem waarschijnlijk wel gehoord zullen geven. Die zijn er altijd, helaas. Dus we zullen heel, heel erg voorzichtig moeten zijn. Een ontzettend zet het angst. Ach, nou ja. We zullen voorzichtig zijn, hè, mademoiselle Nicole. Natuurlijk. Ja. Mee naar Engeland varen. U hebt geluisterd naar het vijfde deel van het heurspelexperiment van Leon Povel, gebaseerd op de roman Pied Piper van Neville Soet. Omroep was Rob Gerard, de Unterveldwebel Bert van der Linden, de militaire dokter Co van den Bosch, de soldaat Harry Bronk, de verkoopster Jetty Kantor, Nicole Rouseron, Zane Verstraten, Madame Rouseron, Ludie De kinderrollen werden gespeeld door Brigitje, Winfried, Leontientje, Titus en Maarten Povel. Verteller en spelleider Leon Povel. De muzikale improvisaties waren van Guus Jansen.